4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Syrische regering is het met de Verenigde Naties eens geworden... over onderzoek naar het mogelijke gebruik van gifgas vorige week. Volgens de VN kunnen experts vanaf morgen dus plaatsen bezoeken... waar gifgas zou zijn gebruikt. De Syrische opstandelingen en de regering beschuldigen elkaar van de aanval. Er zijn al VN-onderzoekers in het land om onderzoek te doen... naar enkele eerdere gevallen van mogelijk gifgasgebruik... maar vanwege de onrustige situatie in het land... zijn ze hun hotel nog niet uit geweest.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 In de Amerikaanse staat Louisiana heeft een jongen van 98 zijn 90-jarige oma doodgeschoten. Kort nadat hij een gewelddadig spelletje had gespeeld. De jongen woonde bij zijn oma in een woonwagen in het dorpje Slotter. Kort voor de moord speelde de jongen het spelletje Grand Theft Auto 4. De jongen zei dat het wapen per ongeluk was afgegaan, maar dat bleek na onderzoek niet te kloppen. De politie vermoedt dat er verband is met het spel dat verboden is voor kinderen onder de 17 jaar. De Formule 1 wedstrijd op het circuit van Francorchamps is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel in het Belgische Spa hield de regerend kampioen en huidige leider van het WK klassement Fernando Alonso en Lewis Hamilton ver achter zich. De Nederlander Guido van der Garde kon zijn 14e plaats uit de kwalificaties niet vasthouden. Hij eindigde op de 16e plaats.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 Dan loopt het ook vast op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Voor Knopend Leenderheide 3 kilometer. Na een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Kerkdriel 2 kilometer. De rechterruistrook is daar dicht. Bij de werkzaamheden op de ring van Amsterdam de A10 tussen Oud-Zuid en Knopend Amstel 3 kilometer. En dan nog de N48 Veen. De weg is in beide richtingen tussen Zuidwolde en de A28 afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 Dus hub op de pedalen naar de Skoda-dealer. Of kijk eerst op skoda.nl. We beginnen dit uur in Denemarken. De Europese kampioenschappen dressuur, de kuur op muziek... en de laatste Nederlander is in actie geweest. Ed van der Bent. En hoe prachtig was hij nog 9 in de keur bij de Olympische Spelen... met ongeveer 80 Nu rijdt Edward Gal 84.911. En het had volgens eh, zeg maar Insider nog wat meer mogen zijn. Want de afstand tot Adelinde Cornelissen is anderhalf procentpunt minder. Maar voor het oog was het dichter bij elkaar. Maar wat liet die prachtige dingen weer zien. Bijna perfecte passage en piaf. Daar is het een meester in dit paard. En wat hij eruit weet te halen, echt petje af. We gaan zien of het voor Adel... Linde, dit resultaat voldoende is voor de bronzen medaille. Want we hebben nog uh, drie starts. Uh, Charlotte Dujardin, de Olympische kampioene. Daarna Desperados met Christina Spreeën. En dan Helen Lange-Hanenberg. En met name Charlotte Dujardin en Helen Lange-Hanenberg. Dat zijn degenen die vermoedelijk de plaatsen 1 en 2 gaan innemen. Dus hopelijk uh, het, uh, een bronzen medaille voor Adelinde Cornelis, de titelverdedigster. Maar wie zeker al blij zal zijn met dit resultaat, Edward Gal. In de Kuip, Ronald van der Geer bloedt de wedstrijd een beetje dood, jongen. Ja, dat had ik in, uh, eigenlijk aan het begin van de tweede helft al een beetje. Er is, uh, er is niet zoveel meer aan, om het maar heel populair te zeggen. Nog 16 minuten, Feyenoord op een uh, 3-1 voorsprong. Uh, bij Feyenoord inmiddels ook al jammaat naar de kant en vervangen door Beek. Sven van Beek, die respect die daar vorige week ook speelde. Filena heeft nog een keer op de vuisten van Ter Rauwelaar geschoten. Pellen zojuist over. En misschien dat er nu iets kan gaan gebeuren. Want Feyenoord mag een vrije trap nemen. Na een overtreding op Pellen. Bal ligt een meter of twintig van de goal. Maar wel recht voor die goal van Jelle Ter Rauwelaar. Dus maar eens even kijken of Tony Filena dat kan omzetten. In een doelpunt? Nee. Die bal gaat door de muur op de vuisten van Ter Rauwelaar. En dan kan Mak uitverdedigen. Het blijft voorlopig 3-1 voor Feyenoord. In Arnhem is het veel spannender. Nou ja, het kan nog altijd. De tijd begint te dringen natuurlijk voor FC Twente. In de wedstrijd tegen Vitesse 1-0 nog altijd voor de Arnhemse club. En nog steeds vind ik het een boeiend gevecht. Het is leuk om na te kijken. Al dwingt FC Twente toch niet zo gek veel meer af. Nog 10 minuten. De Vattenfall, Classics. Sebastian Timmerman, welke sprinters hebben hun zaakjes het beste op borden? Uh, Krijpel maakt een goede indruk. De Maar, de Fransman, maakt een goede indruk. Maar zij weten wel dat er twee nieuwe koplopers zijn. De groep van 14 die we lange tijd hadden... of ja, eventjes hadden met Koen de Kort daar onder andere bij is teruggepakt. Twee nieuwe koplopers op dit moment met de Nederlander erbij. Rick Flens van Belkin is in de aanval gegaan... samen met de Italiaan Manuele Boaro Peloton. Volgt op een halve minuut 40 kilometer nog te rijden. Het laatste koersuur is ingegaan. Dat betekent dat we over 13 kilometer... de voorlaatste beklimming krijgen van de Wazenberg. Een stukje verder. Nog en met een veel zwaarder slot ook in de tweede etappe van de Vuelta Gio. En onder heerlijke weersomstandigheden, 23 graden is het, het zonnetje, schijnt uitbundig daarboven Galicië. En drie renners hebben we daar aan de leiding. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een klein beetje te negatief was... over het aantal kilometers dat ze nog moesten rijden. Want zojuist zei ik 100. Inmiddels zijn het nog 64 kilometer voor de drie koplopers. Die mogen zich dus langzamerhand rijk gaan rekenen. Want de voorsprong liep even terug. Er is nu alweer opgelopen tot een recordlengte van 13 minuten. 13 minuten voorsprong dus op het peloton. Dat nog steeds geen haast maakt in de achtervolging. En dan mogen ze zich rijk rekenen. Wie weet misschien wel Aramendia. Die als eerste boven was op het 1. Een... Het enige klimmetje van vandaag tot nu toe. Hij kwam bovenop de alto de San Cosme voor Henderson en Rasmussen. David Bowie was een van zijn nummer 1 hits. This is not America. Richard van der Malen, Tadis was na drie wedstrijden buitengewoon productief. Drie goals, vier assists, maar... Ja. Vandaag? Ja, vandaag een beetje onzichtbaar. Inderdaad, bij 7 van de 10 goals was hij betrokken. En vandaag heb ik hem eigenlijk, ja, een paar goede acties had hij natuurlijk wel. Maar hij is niet echt heel dominant, niet beslissend geweest. En dat wordt natuurlijk van een speler van het kaliber, Tadić wel verwacht. 1-0 nog altijd voor Vitesse. Ook die andere smaakmaker, Guitjeres, op het middenveld is anoniem. In deze wedstrijd, Vitesse staat wel hier en daar wat onder druk in de tweede helft. Maar Twente komt er toch heel moeilijk doorheen. Hij heeft één hele grote kans gehad. Dat was al in het begin van de tweede helft voor Spits Castaños. Maar ook hij zit niet echt goed in de wedstrijd. En zo is het contrast met vorige week toen FC Utrecht in Enschede... Met werd overklast. 6-0 is dat contrast toch wel groot. Aan de andere kant ook de credits voor het spel van Vitesse. Dat zeer geconcentreerd speelt. Echt als een team er bovenop zit. Nu wel een foutje, maar daar zit dan toch weer het hoofd van Leerdam tussen. Ook omdat Tadic weer niet goed stond op te letten en eigenlijk iets te laat reageerde. Kuzubiuk fluit nu weer. De scheidsrechter van vanmiddag die er bovenop zit. Goed fluit, heel veel toelaat. Vaak de voordeelregel toepast. En slechts één gele kaart nog maar heeft gegeven aan Kviteris toen hij aan het bakkeleien was met invaller Vejinovic. Die er een minuut of tien geleden is ingekomen bij Vitesse. Een vrije trap nu voor FC Twente in de 86 e minuut. De aanhang van Vitesse zingt en schreeuwt en hoopt dat Vitesse natuurlijk die drie punten over de streep kan trekken. Dan zou de ploeg van Peter Bos een aantal plaatsen op de ranglijst gaan klimmen. En zie je toch wel in het spel van Vitesse de progressie. Nog een keer dan Promes met een hoge bal natuurlijk in het strafschopgebied. Nu moet dat wel een beetje opportunistisch spelen. Dan is het Castanjos puntje 16 meter bal even terugleggen op Rosales. Er wordt verdedigd door Vitesse en Rosales komt met de voorzet op de rug van Rijs. Zojuist ingevallen bij Vitesse. En dan blijft Twente toch in balbezit. Komt er weer zo'n hoge bal in het strafsoepgebied. Weggekopt door Kasia. Die is groter dan de meeste mensen daar. En dan in de uitbraak misschien... Vitesse nu met de snelle Ibarra. Die kijkt waar de afspeelmogelijkheden zijn. Probeert het met een paas naar Theo Jansen. Maar dat mislukt. Twente zit daar tussen. En dat heeft nog 3,5 minuut om iets te doen aan de 1-0 achterstand hier in de Gelderland. Ed van der Bent. We hadden Nederlanders op 1 en 2 in de kuur op muziek. Maar toen kwamen er nog drie hele grote namen. Hoe is het nu? Ja, die ene grote naam is geweest. Olympisch kampioen Charlotte Dujanin met Vallegro. En eigenlijk weer hetzelfde beeld als bij die zinderende finale in Londen. Hele kleine foutjes. Maar die worden zo gecompenseerd door fantastische bewegingen. En er komt een martiaal paard. Komt daar dan ook binnen en doet die oefeningen. Die Vallegro, Nederlands gefokte, ruim 11 jaar oud. En als je dan ziet dat toch twee zeer gerespecteerde juryleden. Isabel Judet en onze Francis Verbeek van Roy. Die worden als heel integen, heel deskundig gezien. En als die dan voor de artistieke inhoud 97% allebei geven. Terwijl ze voor de technische uitvoering in de 80 zitten. Dan geeft geeft dat wel aan dat we een beeld van een uitvoering hebben gezien. En ik denk dat dit eh, de gouden Europese medaille rit was. 91,250 bij de Olympische Spelen was ze scoren 90,089. Maar goed, we hebben nog eh, Christina Spreeën nu in de baan hier voor Duitsland. En daarna nog Helle Lange Hanenberg. En ik schat in dat die voor het zilver gaat. Ronald van der Geer uh, van ja, woensdag is het. Kuban Krasnodar. Is Vonderdag. dit de opmaat om die 1-0 achterstand opgelopen in Rusland uh, teniet te doen? Nou, het is in elk geval wel een stap voorwaarts. Uh, gemaakt door het elftal van, uh, van Ronald Koeman. Met de kanttekening daarbij. Dat uh, NAC, staat Feyenoord met 3-1 voor. Na 84 minuten. Dat uh, NAC natuurlijk geen Krasnodar is. En dat uh, NAC wat dat betreft het Feyenoord ook geen seconde lastig heeft gemaakt vanmiddag. Dus je moet wat dat betreft niet de ogen sluiten voor de tegenstander. Maar er zijn wel elementen geweest in het spel van Feyenoord waarvan je kan zeggen... nou ja, dat geeft er ook wel aan dat het vertrouwen niet helemaal geknakt is... en dat het voetbal waar Feyenoord vorig seizoen toch beste handen voor op elkaar kreeg... dat dat nog steeds wel zit in dit elftal. Alleen, ja, het zal af en toe zijn een tandje harder moeten. Het zal af en toe zijn een tempootje sneller moeten. De tweede helft heeft Feyenoord een ideale voorbereiding, denk ik, op Krasnodar. Want heel veel inspanning hoeven de Rotterdammers niet te leveren. Die worden ook nauwelijks gevaarlijk. een schot nog van uh, Goossels gezien, invaller voor uh, Armenteros. Kreeg de ruimte om A, de bal aan te nemen en B, om te schieten. terwijl ja, NAC maakt zich ook niet zo heel erg druk meer. Nou, Leurling mag wel op goal schieten. Dat heeft men hier liever niet in, uh, in Rotterdam voor het, <laughs> het fluitconcert. Uh, hij schiet overigens ook uh, de bal over. Nee, het is een goede opmaat naar komende donderdag als men de speelt tegen Krasnodar. Voor Feyenoord geldt eigenlijk het belangrijkste. De drie punten zijn binnen. En dat is toch ook weer de verdienste van Graziano Pelle. Die zijn seizoenstotaal inmiddels op vijf heeft gebracht. Voor Feyenoord gaat het niet meer mis vanmiddag. En NAC moet zich echt zorgen gaan maken. Het is bedroevend slecht. Nog een paar minuutjes in Arnhem. Vitesse, FC Twente, Richard. De aanhang van Vitesse zingt. Het staat nog altijd 1-0 in het voordeel van Vitesse. Vitesse dat op jacht gaat naar misschien wel een tweede treffer. Want het blijft een open wedstrijd. En Twente heeft het moeilijk om er doorheen te komen in de tweede helft. De laatste keer dat de ploeg uit Enschede verloor. 10 maart. 0-1. Doelpunt van Boni. Reis leek zijn vervanger toen Boni naar Swansea City vertrok. Maar die Reis is slechts ingevallen bij Vitesse. En moet genoegen nemen met een rol op de bank. Het is Havenaar die nu met een sliding bijna de 2-0 maakt. Die het vertrouwen voorlopig krijgt bij Vitesse in de punt van de aanval. En die Havenaar die groeit waarschijnlijk uit tot matchwinner van deze leuke wedstrijd. Vooral in de eerste helft. Twente kreeg behoorlijk wat kansen. Ook in de beginfase van de de tweede helft, terwijl er nu drie minuten bijkomen in deze wedstrijd. Maar Vitesse verdedigde, ook dat moet gezegd worden, in de tweede helft goed. De organisatie staat prima met Prupper en Jans op het middenveld en daarachter het blok met Kasia en van der Heijden waar Vitesse of waar Twente gewoon moeilijk doorheen kwam. Nu een vrije trap van promes in de slotfase. In de blessuretijd zelfs al. Bal wordt weggekopt in het strafschopgebied door Kasia. Dan met de linkervoet verlengd door Van Aanholt richting Prupper. Die loopt daar in de middencirkel, maar Twente... ...heeft de bal alweer via Koppers aan de linkerkant van het veld. Oh, mooie beweging in één keer. Pirouetje van Promes is dat en dan nog zo'n mooie beweging. Maar dan houdt hij de bal denk ik niet binnen. Dan is het Leerdam die hem nog net voor de achterlijn over de zijlijn veegt. Met een sliding en zo krijgen we dus een ingooi voor uh, FC Twente. Zegt Guzubiuk dat de bal op het... Uh... Goeie plekje moet worden ingegooid. En gaat Twente er nu weer vandoor? Bal in het strafgebied weggeschoten. Door uh, Leerdam, die ook mee verdedigt. Dan is het uh, Bieland op eigen helft. Schuift de bal breed naar Rosales. Dan wordt er gejaagd door reisbal. Gaat terug naar Marsman, de keeper van FC Twente. Anderhalve minuut nog ongeveer te spelen. Hoge bal van Marsman. Bal wordt weggekopt door Kasia. Die vorige week tegen Rode JC in de uitwedstrijd een behoorlijke ketser had. In de slotfase, waardoor Roda nog langzij kwam. Maar... Maar zich vandaag in het hart van de verdediging toch aardig heeft hersteld. Kramp nu bij middenvelder Davy Prupper, die nog niet zoveel gespeeld heeft dit seizoen bij Vitesse. Maar op dat middenveld een, een hele aardige puikenpartij zelfs heeft verspeeld. Alweer opgelapt is en Veldhuizen, hij heeft de bal, neemt alle tijd natuurlijk. En nu komt de vrije trap van de keeper. Gaat richting uh, Reis aan de linkerkant helemaal van het veld. Is de tegenstander kwijt. Gaat dan richting het zafschopgebied. Probeert het zelf met een vlammend schot. Jonathan Reis, de Braziliaan. Eindelijk weer in zo'n momentje van hem... Maar de bal ging toch wel vrij ver naast het doel van Marsman. Die de bal alweer had uitgeschoten. Maar er liggen inmiddels twee ballen op het veld. En dat lijkt me niet de bedoeling. Nu wel weer gaat het spel door met FC Twente. 10 maart dus de laatste keer. Elf wedstrijden ongeslagen. De ploeg van Michael Jansen en Alfred Schreuder. En Twente heeft haast. De bal wordt gepompt in het strafschopgebied. Daar is Castanjos Kaatsen legt de bal klaar voor. Promes, promes met het schot. En goed op tijd naar de front gegaan door Piet Veldhuizen. Die toch een aantal prima reddingen vandaag ook weer in huis had. De doelman van Vitesse, Leneweek. Wat slordig de andere week weer. De uitblinker bij Vitesse. Vitesse dat zich de komende dagen vrijwel zeker nog gaat versterken op de transfermarkt. Nog een week hier is hij open. Ik sprak voor de wedstrijd even met de rechterhand van Mirab Jordanië, Erwin Kazakowski. En die zei de komende dagen even afwachten. Maar dan gaat er toch zeker wat bij komen. Zeer waarschijnlijk ook een centrumspits. Want met name daar is de spoeling dun. De wedstrijd is voorbij. Vitesse boekt een belangrijke overwinning. 1-0. Het is nipt, maar het is genoeg voor drie punten in eigen huis tegen FC Twente. De spelers vallen op de grond teleurgesteld, want na twee klinkende overwinningen nu toch een nederlaag voor de ploeg van Alfred Schreuder. 1-0. Vitesse wint door een doelpunt in de eerste helft van Mike. Ronald van der Geer in de Kuip. Ja, Ruud Vormer wordt er als een soort closer uit het honkbal ingebracht voor de extra tijd. Vervanger van Jordi Klaas hier nog steeds 3-1. 90 minuten zitten er inmiddels op. Maar Macli heeft blijkbaar geen verjaardag vanavond. En denkt kom we gaan nog gewoon een minuutje of drie door. Terwijl het publiek toch al massaal afscheid neemt van de Kuip. En denkt ach dan gaat hij er heel veel meer veranderen. En dan kunnen we de file maar vast voor zijn. Bo geeft de bal terug op het Drost in zijn eigen Ja, Zelfs Nak heeft als het wat nauwkeuriger was geweest. Toch ook nog wel misschien wel wat kunnen creëren. Maar het is niet nauwkeurig geweest. Het is zeer ongelukkig en zeer onnauwkeurig gebleken gedurende 90 minuten. Ja, Bij Feyenoord is... Het vuurde er al heel erg lang uit. Er is heel veel balbezit. Er gaat ook wel heel veel mis. Maar als Nakt dan probeert iets te creëren. Dan is er altijd weer de verkeerde paas. Waardoor De Vrij of Martins Indy. Of middenvelder Klaas in de weg staat. De bal gaat nu terug naar Erwin Mulder. Dan gaat Mulder nog een keer. Of gaat Lurling nog een keer storen. Maar dan heeft hij ook onderweg nog een klein tikje uitgedeeld aan Martins Indy. Dat heeft Makkali gezien. Wordt dus nog een keer gefloten. Drie keer pellen. Dat is denk ik voor Feyenoord het belangrijkste. En die drie punten die er straks aan het einde van deze middag staan. Het van de band, EK Dressuur, de kuur op muziek. Welke kleur krijgt de medaille van Cornelissen? In ieder geval brons. En uh, eerder deze week dus al met het team zilver. En in de Grand Prix speciale dichte figuren had ze al het brons. En uh, ja, nu in ieder geval al het brons. Want uh, Katharina Spreen in de rit die zojuist uh, afgelopen was, die wist met haar 12 jaar gehengst. Niet te imponeren en eindigt zelfs achter Edward Gal. En dan is er wel een vantreffelijke prestatie. Edward Gal die dus als het zo doorgaat als vierde eindigt. Net buiten de medaille een fantastisch resultaat. En Adelinde, ja het hangt er vanaf of ze nog een plaatsje stijgt hangt af van Damon Hill met Helen Lange Haneberg uit Duitsland die nu rijdt. Maar het kan toch al niet stuk voor Adelinde Cornelissen. Want nog maar twee maanden geleden werd haar paard eh, Jerich Pasival geopereerd aan hartritbestoornissen. Met succes en een tijd klaargestoomd voor dit niveau. Niet het allerhoogste niveau, maar toch eh, als je zilver en zoals het er nu nog uit ziet twee keer brons haalt op dit Europees kampioenschap. Dan kunnen we zeggen chapeau. Ronald van der Geer. Ja, chapeau voor Feyenoord, denk ik. Na die 3-1 tegen Nak. Want het is nu niet heel lang meer. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de extra tijd. Drie keer pellen en één uh, keer suk. Dat uh, zijn de mensen die straks op het wedstrijdformulier komen. Elson Hoy, invaller bij Nak. Geeft nog eens een voorzet in uh, de geest van de wedstrijd. Vanaf uh, de linkerkant over alles en iedereen heen. En vervolgens uh, over de achterlijn. Daar hebben we heel veel van gezien. Met name in de tweede helft. Terwijl uh, uh, Jellet en Raoula nu uh, zijn broek laat zakken. Ten opzichte van het Feyenoord publiek dat hem continu aan het uitjouwen is. Buiten het zicht overigens van Makkerli en zijn grensrechters. Maar niet buiten het zicht van de camera dus. En ik zie het nu in de herhaling op mijn monitor. Een zeldzaam hoogtepuntje van de laatste 10 minuten in deze wedstrijd. Als Erwin Mulder de bal nog een keer naar voren trapte. Dan maakt Makkelie inderdaad een einde aan deze wedstrijd. Die boeiend was in de eerste helft. Waarin Feyenoord toen vol gas gaf. En die nare smaak van die vier eerste wedstrijden. één Europees en drie competitie wilde wegspoelen. Dat was toen al gelukt. In de tweede helft is daar nog een goal van De Pelle bijgekomen. En heeft men toch een tegentreffer moeten slikken. Maar eh, Nak moet zich wel zorgen gaan maken. Ik hoop niet dat dit het niveau is van Nak in deze competitie. Want dan zou het wel eens een heel lastig seizoen kunnen gaan worden. Nou, Feyenoord heeft de eerste punten binnen. Dankzij Pelle, dankzij Klaasie. En dankzij toch ook wel de teamgeest die het vandaag getoond heeft. Op naar Krasnodar. En in elk geval, eh, dat is de Russische tegenstander komende donderdag in de Kuip. 3-1, daar doen we het mee vandaag. En Feyenoord stijgt vandaag met stip van de 18e naar de 14e plaats in de Eredivisie. Het gaat onder meer de tegenstander van vandaag nak voorbij. Want dat houdt nog altijd maar één puntje en staat nu 16e. andere wedstrijd. Vitesse FC Twente werd dus 1-0. Waardoor beide ploegen nu in een legertje ploegen staan... vanaf de derde plaats op de ranglijst met allemaal zeven punten uit vier gespeeld. De Vattenfall Cyclassics, Sebas. Het is een uh, leuke wedstrijd hoor. Waarin we een tijdje Rick Flens aan de leiding hebben gezien. Samen met de Italiaan Manuele Boaro. Maar ze kwamen nooit echt uit de greep van het Peloton. 30 seconden maximaal. Toen kregen we de voorlaatste beklimming van die Bazenberg. Die korte maar krachtige beklimming. Slechts 600 meter lang, maar wel met 15 procent. En precies aan de voet van die klim, op dat hele smalle gedeelte, werden die twee uh, ingelopen. En zagen we een aanval van uh, Sep van Marken. De nummer 2 uit uh, Parijs. roubaix de Belg in Nederlandse dienst. Rijdt voor Team Belkin. Van Marken trok daar behoorlijk door. En zorgde ervoor dat we een nieuwe kopgroep hebben gekregen. Met onder andere ook daarbij Nicky Terpstra. En niet alleen die zit mee namens zeg maar het Nederlandse deel van het peloton. Ook Wouter Mol is meegeslopen. De Nederlander in dienst van vakantieleid DCM. En de vierde man die voor haar rijdt is Ian Stannard. Die vorige week nog in de aanval was. Lange tijd in de aanval was. In de laatste etappe van de Eneco Tour. Uiteindelijk die laatste etappe verloor aan Stenik Stibar. Nu Stannard andermaal in de aanval gegaan. Vier man dus aan de leiding. Manuel Kinziato zat eerst ook nog mee. Maar die heeft uh, moeten lossen uit die groep. Van Marken, St Terpstra, Stannard en Wouter Mol zijn nu dus de koplopers. daarachter rijdt onder andere Tim Wellens. Maar die gaat niks doen. Zit in het wiel van uh, een van de renners van Oeka uh, Greenage, Volgens mij van Delo Impy, Maar zoals ik al zei, uh, Wellens gaat niks doen. Want dat is een knecht van André Grijpel. Ook een van de Scantel-renners is gedemareerd. En dat is Jan Isakieren. Ik zou bijna denken dat meneer Timmerman naar de Vuelta zit te kijken. Maar ik zit toch echt te kijken naar de Vattenval-Zijclassics rondom Hamburg. Met dus een Spanjaard van Heuskartel daar ook in de aanval. Maar dat is dus de tegenaanval achter die vier man. Waarbij dus Mol en Terpstra zitten namens de Nederlanders. Ook wat minder goed nieuws voor een van de Nederlanders. Namelijk van voor Koen de Kort. Want we zagen een twintigtal minuten geleden in de aanloop naar die voorlaatste beklimming van de Wazenberg. Een behoorlijke valpartij die werd ingezet om het zomaar te noemen door Frederik Willems die na een beetje wat duw en trekwerk in het peloton... plotseling hard tegen de stoeprand ten val kwam. En die nam onder andere Koen de Kort met zich mee. En de Kort bleef best wel lang zitten op het wegdek... met de arm gebogen en hield zijn schouder vast. En dat is meestal een slecht teken in het wielrennen. Ik wil niet al te snel de diagnose stellen, maar... Nu vreesde toch wel voor een uh, breuk in het sleutel. Maar in ieder geval een blessure eraan. Maar nog geen officiële berichten daarover. Maar Koen de Kort was dus uh, betrokken bij die valpartij. Vooraan gaat het hard met nog 25,5 kilometer te gaan. Zo hard trekt Nicky Terpstra door met Wouter Mol, Dat Ian Stenert nu even het gaatje weer dichtrijden. Met Sef van Mark in zijn wiel Vier koplopers dus. Maar de verschillen zijn nog klein op 25,5 kilometer van de finish. Hoe hard gaat het in de tweede etappe van de Vuelta, Gio? Harder dan net in ieder geval, want in het peloton zijn ze wel gaan rijden. Het was natuurlijk eerst de ploeg van de rode truidrager van Janusz Brajkovic, Astana die tempo op kop is gaan bepalen. Want ja, zij willen natuurlijk wel dat hun man vanavond nog gewoon in die rode trui kan gaan slapen. Want uh, het uh, lijkt toch wel aardig uit te lopen hoor, die voorsprong. Hè. Het was maximaal 13 minuten. Maar inmiddels loopt hij alweer langzaam terug naar 11 minuten 22. Weten we nog dat het uh, een lastige finale gaat worden straks. En dat we de laatste 11 kilometer bergop moeten. En dan kan zo'n voorsprong natuurlijk wel als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar ze proberen natuurlijk toch de schade zoveel mogelijk te beperken. Je ziet het ook. Ploegen van klassementsrenners die naar voren komen rijden. We zagen Astana, we zagen ook uh, de Italiaanse ploeg van Lampre, zagen we daar rijden. De ploeg van Micheles Carponi onder andere. De ploeg ook van winnaar Anacona, de Colombiaan die uh, toch ook uh, misschien leuke dingen kan doen hier in het algemeen klassement. En we zagen ook nog eens een keer de mannen van Alejandro Valverde naar voren schuiven. En dat is uh, de ploeg van Movistar Valverde die zich nu ook vooraan laat zien. Geen Nederlanders vooraan te zien. Want die zitten wat verder op in het peloton. Dan zag ik zojuist. Laurens Stendam rijden, zag ik ook. Bauke Mollema rijden. Omringd door een paar ploeggenoten. En die zullen dan dadelijk toch attent moeten opschuiven. Ivan Basso zie ik er ook nog zitten. Vooraan in dat peloton. Ook hij is attent. Ivan Basso. Die toch ook weer een gooi wil doen naar het klassement hier. En gisteren aardige schade opliep. Dat deed hij niet alleen trouwens hoor. In die ploegentijdrit. Want er waren meer klassementrenners. die tijd verloren op Nibali. Op Jacob Voegelsang ook ploeggenoot van Nibali. De man die dat mooi. Duel met Bauke Mollema uitvocht in de Tour de France om die zesde plek in het algemeen klassement. Als we dan kijken naar de verschillen van gisteren van die tijdrit. Enau en Oeram, de twee Colombianen van Sky, 22 seconden achterstand op Nibali. Dan Valverde, 29 seconden achterstand. Kreuziger, 32. Mollema, 49 seconden, net als Laurens Stendam, Joaquin Rodriguez, die kreeg meteen een flikse tik. 59 seconden achterstand. En dan kom je boven de minuut al uit bij Samuel Sanchez, bij Wout Poels, bij Ivan Basso, Carlos Betancourt ook een Colombiaan waarvan we veel verwachten hier. Die heeft ook een aardige achterstand opgelopen... want die liep gisteren 1 minuut en 41 seconden... kreeg hij aan zijn broek in die ploegentijdrit. Die mannen zitten allemaal in het peloton... en ze zullen wachten tot die laatste 11 kilometer om spektakel te maken. Ed van der Bent, wie is de nieuwe kampioen dressuur Europees Kampioenschap? Nou, dat had ik al verklapt. Want dat kon al niet meer verbeterd worden. Charlotte Dujardet, de Olympisch kampioen met Valegro. En uh, die uh, de bronzen medaille van Adelinde is dan toch zilver geworden? Net niet, want Helen lange hanenberg met Damon Hill reed een fractie beter. 87,286. Het resultaat van Adelinde Cornelissen, 86,393. Het moet nog handmatig worden gecontroleerd, maar ik denk wel dat we kunnen vaststellen dat dit de uitslag is. Dus goud voor Charlotte Dujardin met een Nederlands volkpaard. En dan zilver voor Helen lange hanenberg En Adelinde Cornelissen, haar tweede brons deze week individueel. Een uitstekend resultaat. En natuurlijk noemen we ook nog eens eventjes... ...Edward Gal met zijn voortreffelijke vierde plaats met Glock's undercover. Daar zit nog veel meer aan te komen. En natuurlijk ook met de nieuwkomer Danielle Heikoop. Wat die hier liet zien met haar paard, dat belooft ook veel met het oog op het wereldkampioenschap volgend jaar. Zij deed dat met Kingsley Siro. Dit is Radio 1. Het is half vijf geweest. Jeroen Tjebkema met het nieuws. De Syrische regering is het met de Verenigde Naties eens geworden... ...over onderzoek naar het mogelijk gebruik van gifgas vorige week. Wel de Syrische staatstelevisie. De VN en de Syrische regering zouden nog aan het overleggen zijn... over de precieze datum en tijd waarop de VN-experts plaatsen... in de omgeving van Damascus mogen bezoeken waar gifgas zou zijn gebruikt. En de VS heeft nog geen besluit genomen over hoe er gereageerd moet worden... op de gifgasaanval in Syrië afgelopen woensdag. Minister Hegel van Defensie zegt dat de regering Obama nog alle opties bekijkt. Hegel sprak met journalisten tijdens een rondreis door Azië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 Met Peter Kuipersmuluk. In Limburg vallen vanmiddag nog wat buien. Maar elders is het droog en op steeds meer plaatsen is het ook zonnig. Vanavond klaart het dan op de meeste plaatsen op. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar 11 tot 13 graden. In het binnenland, daar kan hier en daar zelfs een mistbank ontstaan. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgen overdag, dan is het zonnig en droog. In de zuidelijke helft van het land komt nog wel wat bewolking voor. Maar de maximumtemperatuur komt uit op zo'n 22 tot 23 graden. En dat weertype van morgen dat houden we ook. Ook de rest van de week. Het blijft zonnig en droog. En met de noordenwind wordt het overdag zo'n 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Tussen Leenderheide en knooppunt De Hocht is de hoofdrijbaan nog altijd afgesloten. Daardoor loopt het ook vast op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide, 3 kilometer. Ook op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, bij de over Kerk 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A6 van Emmeloord naar Joure, tussen Bont en Lemmer, 2 kilometer. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. De weg is daar nog altijd helemaal dicht. En dan nog een korte file bij de werkzaamheden. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Oud-Zuid en de Alfred Rai, 2 kilometer. Radio 1, MOS langs de lijn. De laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend. Bas Stichler in Utrecht. Ja, uh, zo is het. Utrecht tegen AZ. Een duel dat een uh, minuut of twee geleden begonnen is. Waarin eigenlijk nog geen tekening in de strijd zit. En waarbij bij Utrecht opvalt dat Willem Jansen... die gehuurd is van Twente ogenblikkelijk een basisplaats heeft gekregen. Dat gaat dan in feite ten koste van Mortenson. Want uh, Ayoub is in het elftal gebleven en is een beetje naar achter geschoven. Zodat Jansen nu een plekje in het elftal heeft gekregen. En dat is dan de man die het verschil zal moeten maken voor Utrecht dat zo zwak aan de competitie begonnen is. Na drie wedstrijden pas één punt, pas één goal gemaakt bovendien. En er al negen om de oren gekregen. Dat helpt allemaal niet om je plezierig te voelen. Bij AZ ziet dat er wat beter uit. Hoewel het begin met de Supercup en de wedstrijd tegen Heerenveen natuurlijk al wat moeizaam was. Maar daarna werd er wel gewonnen. Terwijl Utrecht aanvalt nu. En Moulenka probeert een combinatie op te zetten met Toornstraat. Dat mislukt omdat Hendrik zo goed verdedigt voor AZ. En dan kan Berens voor het eerst de ploeg uit Alkmaar nu in de vooruit zetten. En dat uh, zou nog uh, kans van slagen hebben gehad ook. waren het niet dat Bulthuis ergens verstrikt raakt in Aaron Johansson, de spits. De IJslander die in vijf officiële wedstrijden die hij voor AZ speelde dit toen in. Alle wedstrijden een goal heeft gemaakt. Die werd vastgehouden en verdient dan wel een vrije schop. Zodat AZ nu aan de andere kant van het veld weer Gudmundsson de bal heeft. Goodmanson natuurlijk de man. Van de Europa Cup wedstrijd afgelopen donderdag in dat warme zweterige Athene. Toen die tweede scoorde. Uh, het eerste diepe balletje komt dan uh, van de voeten van de andere Johansson. Matthias de rechte vleugel Dat moet dan in de richting van Aaron Johansson gaan. Dat wordt de Utrecht doorzien. En zo kan Bulthuis de bal weliswaar wat aan de harde kant zeg. terugspelen naar Verhoeven. Die uh, heeft er toch al niet altijd even goed naar zijn zin. En dan zeg ik het voorzichtig. Vorige week zes goals om de oren. ...in die wedstrijd in Enschede. En vergeet niet, toen hij vorig jaar een keer mocht meedoen... ...was het toevallig AZ uit en kreeg hij er ook zes om zijn oren... ...in die gekke wedstrijd dat Utrecht met negen man eindigde. Dat hoeft trouwens, zo is vandaag bewezen, niet altijd een nadeel te zijn, maar toch? <tie> Verhoeven die heeft het wel eens beter naar zijn zin gehad. Die uh, ontsnapt nu wel, omdat hij uiteindelijk goede controle heeft over die bal... ...die wat hard op hem afkomt. Dat zijn de eerste woorden vanuit de Galgenwaard na nu vier minuten. Nogmaals, niet veel tekening in de strijd, nog niks opgeschreven en dus 0-0. Ik vond het mooie woorden. Ja? Ja, dat kan niet wel, hè? Ja. De Nederlandse hockeyers hebben het EK afgesloten met een bronzen medaille. Oranje versloeg Engeland vanmiddag met 3-2. De blijdschap daarom was er niet echt, want de ploeg had ingezet op de finale. Maar toch was aanvoerder Robert van der Horst nog wel te spreken... over het binnenhalen van dat brons. Gerard de Groot praat met hem. Jij was een van de weinigen die de vuist balde... en duidelijk emotie toonde met het feit dat je hier die bronzen plak pakte. Ja, dat klopt. Nou ja, goed... Uh...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 Uh, ja, terecht. Dat, uh, daar loop ik ook niet voor weg. Dat is ook wel uh, uh, een te, terecht item eigenlijk. Uh, en dat voelt bij mij ook nog wel zo hoor, moet ik je eerlijk bekennen. Het zijn toch weer die Duitsers die ons... Uh, uh, ja, ik zou het anders zeggen, Jaap Stockman die voor, dat is heel erg mooi. Die zei, ik heb nog zoveel medailles te goed van die Duitsers, dat wil je niet weten. <laughs> ja, nou goed, dat moet ook wel een keer over zijn natuurlijk. En uh, het feit dat we uh, nu vier toernooien achter elkaar volgens mij uh, niet van die Duitsers weten winnen. Ja, dat geeft natuurlijk wel wat aan. Ja, want dat stond centraal ook hè, in de aanloop van dit Europese kampioenschap. In ieder geval kijken dat we die Duitsers opzij zetten. Kijken dat we daar voorbij kunnen. Maar dat is dus niet gelukt. Nee, dat is waar. Uh, het was ook geen goede wedstrijd vrijdag. Uh, we, uh, we speelden als ploeg echt onder de maat. Ondanks dat uh, sta je in de rust nog wel met tweeën voor. Maar ja, uiteindelijk voelden we dat, uh, dat het niet goed genoeg was achteraf. Uh, dus ja, dat, dat is dan heel erg zonde. Wij voelden ook wel het moment van, ja, dit is wel een mooi moment om ze nu te pakken. Net na de Olympische Spelen. Nieuwe groepen, nieuwe ontwikkelingen, ook bij hun. Uh, dus uh, we gaan ervoor. En uh, dat, dat, dat gevoel heerste heel erg. Dus daarom was de teleurstelling misschien best groter. Wordt het een, een obsessie dat je Duitsland niet kan pakken? Nee, nee, dat wordt geen obsessie. Want ik, ik geloof nog steeds erin dat wij uh, beter zijn dan ze. Alleen zij doen het wel slimmer in dat soort wedstrijden. Ja, en blijven ja, wat in... doen ze dan slimmer? Nou ja, goed. Uh, moeilijk moeilijk uh, dat zo even op de radio te vertellen. Maar het is, het, het is wel een feit dat zij... Uh... Uh, ik ik zou het anders vertellen. Uh, in de eerste poolwedstrijd tegen de Belgen hebben wij zitten kijken. Die Duitsers die worden volledig van de mat getikt. Nou, uiteindelijk staan er nog 2-1 en krijgen ze in de laatste minuut nog een kans op een corner. Nou, dat is de kwaliteit van de Duitsers. En, uh, wij hebben vandaag in de laatste minuut een 100% kans tegen die er ook zomaar in kan vallen. Nou, dat is misschien wel het beste verschil. En, en wat gaan we eraan doen om, uh, om ook die eigenschap te krijgen? <laughs> nou, ik vind niet dat wij op de Duitsers moeten gaan lijken. Maar uh, we kunnen er wel wat van leren. En uh, die, die zakelijkheid, om het zo maar even te noemen, die, uh, daar kunnen wij echt nog wel stappen in zetten. Daar zijn we ook ons van bewust. Daar zijn we al in gestart, dit, uh, dit traject, in de voorbereiding naar dit toernooi. En het is nu zaak om dat ook door te pakken. Daar maken we ons zijde ook geen zorgen over. En brons was het dus dit weekend voor zowel de Nederlandse mannen als vrouwen op de Europese kampioenschappen in Boom. De vattenfall Cyclass het fietsen in Hamburg, Sebas. 15 kilometer nog en de laatste keer de Wazenberg. Dat korte klimmetje met Nicky Terfstra in de kopgroep. Kopgroep van 9 inmiddels. Want Terpstra, Wouter Mol, Van Marken en Stannard hebben gezelschap gekregen... van Pietropoli, Benedetti, Isagire Wellens en Albassini. En daar gaat Nikki Terpstra, de Nederlander in dienst van Omega Quick Quickstep... de ploeggenoot van Cavendish, die hier niet is. Terwijl het wel een sprinterscours is, maar Cavendish heeft even een maandje rust genomen... in zijn seizoen. En dus kan Terpstra voor eigen kansen gaan. En dat doet hij goed. Nikki Terpstra, 15 kilometer nog te rijden. En hij is dus gedemarreerd op die slotklim. Dat laatste beklimminkje van de dag. En hij laat in ieder geval zijn acht medevluchters eventjes achter hem. Maar het peloton zit ook niet ver hoor. Want het peloton is ook al bijna boven. En dat is nog een hele grote groep bij elkaar die nu de bocht neemt naar links. Dan komt er nog een kleine uitloper van zo'n 10 Daarna een bocht naar rechts. En dan heb je het eigenlijk gehad. En is het aan de sprintersploegen en de sprinters om weer de posities vooraan uh, in te nemen. En om daar weer uh, goed vooraan te worden afgezet. Over sprinters gesproken. We zagen er net ook Gerard Siolek heel goed naar voren komen in dat peloton Siolek, de Duitse winnaar van Milaan, Remo, is natuurlijk ook een niet te onderschat uh, sprinter. Maar wordt het een massasprint of wordt het toch een wedstrijd voor de aanvallers? Voorlopig één aanvaller nog op kop. Nikki Terpstra, zijn voormalige medevluchters, zijn teruggepakt door dat peloton. 14,5 kilometer nog te rijden, 20 seconden de voorsprong. In Utrecht, Utrecht AZ. Uh, de trainer van AZ, Gert-Jan van Beek, zei die klappen erop. Pastigler. Nou, dat valt nogal mee, want uh, zo heftig vind ik het niet in de eerste 8,5, 9 minuten. Utrecht heeft wel zo even een hoekschop mogen nemen bij een 0-0 stand nog altijd. Dat is eigenlijk het eerste dat we hebben gezien en opgeschreven. Maar de opklappen, dan uh, verwacht ik velle duels. Dan verwacht ik dat je de tegenstander geen millimeter ruimte geeft. Nou, dat is niet het geval. Ik vraag me nu erover over nadelijk zelfs af of er überhaupt al een overtreding gemaakt is. Onderweg volgens mij is dat zelfs niet het geval. Terwijl nu Matthias Johansson met een aardige paas komt op Goudelje. Dat betekent dat az de komt voor het doel ook wordt daar weggekopt door de Rijk. En dat levert dan AZ en ingooi op aan de rechterkant van het veld. Het zou overigens voor Utrecht wel aanbevelenswaardig zijn om het op die manier te doen. Al was het maar omdat de tegenstander terugkomt naar een Europacup-wedstrijd midweeks donderdag vanuit Athene warm geweest. Dat heeft kracht gekost. Dan zou dat wel kunnen helpen. Johans ontzet voor en die bal komt op de tweede paal terecht. Dan zou er geschoten moeten worden door Elm. Die bal wordt onderweg van richting veranderd. Omdat hij eigenlijk net een vervelend hobbeltje meekrijgt waardoor het Elm net zeg maar... 1-2 tiende te veel tijd kost om in één keer uit te halen. Hij moet eigenlijk even wachten om te kijken waar die bal precies neerploft. Nog even zijn linkerbeen een halve decimeter verplaatsen om goed uit te komen. En dan staat er net een Utrechtsbeen voor. En is er ook aan die kant nu een hoekschop opgeschreven. Gaat de klok na 10 minuten bij de 0-0 stand. En hebben de koppers van AZ zich inmiddels gemeld. Daarbij dus ook Jan Buitens. Die uiteraard het verleden heeft hier in Utrecht. En die staat nu ter hoogte van de penalty klaar om te koppen. Dat doet hij niet, dat doet Elm wel. Wat staat hij eigenlijk vrij? En wat wordt er eigenlijk bij Utrecht slecht gedekt? Hij komt een halve meter over, maar doet hij het wat zorgvuldiger, is hij wat meer secuur. Dan kan die bal er zomaar in. Ik denk dat Bulthuis degene is die je moet schaduwen, maar die komt gewoon een stapje te laat. Het loopt voor Utrecht goed af, na tien en minuut. De ronde van Spanje, etappe nummer 2. Gio Lippens. Er werd nu al gesprint, maar dat was bij het laatste tussensprintje dat de renners voor de wielen krijgen. Het kon natuurlijk niet anders dan dat Gregory Henderson, voormalig topsprinter, dat die in ieder geval daar het sprintje pakte. En verder gebeurt er verschrikkelijk weinig. Een uh, niet al te opwindende etappe tot nu toe. Het venijn zal hem zeker in de staart zitten. En als je van prachtige landschappen houdt, ja, dan kom je wel aan je trekken hier in dit stukje Galicië, het noordwesten van Spanje boven Portugal. ...waar in de provincie Pontevedra nu gereden wordt... ...en waar we het peloton lang zien uitrekken op een weg zo in de richting van de kust. En daar zien we dan dat peloton waar tempo wordt gemaakt door twee mannen van Lampre, ...waar Johnny Hogeland keurig in de derde wiel zit. Hij uh, zit daar als Nederlands kampioen ook weer prinsheerlijk voor aan. Dat is een plek wat hij wel fijn vindt. Wie weet misschien gaat hij nog wel iets proberen in die slotfase... ...om uh, weg te, te springen uit uh, dat peloton. Of misschien gaat hij wel werken... Poels, want dat is toch de klassementsrenner van Vakant Soleil DCM. De ploeg die daarna dit jaar mee ophoudt. Het peloton, als ze heel ver vooruit kijken, een minuutje of tien en een half... ...dan zien ze daar de koplopers rijden. Want die voorsprongen schommelt nog steeds zo rond de 10 minuten. Maar ze weten het straks, die laatste 11 kilometer, dan gaat het berg op. Dan wordt het vervelend, dan wordt het lastig voor die koplopers. We kijken ook nog eventjes naar het tempo dat gereden wordt. Er wordt hard gereden in het peloton. Tempo van zo tegen de 50 kilometer per uur. Dat betekent dat ze langzamerhand het gaatje met die koplopers proberen te dichten. go eagles FC Groningen speelden gelijk vanmiddag. Een doelpuntrijke en spectaculaire wedstrijd in Deventer. Jeroen Elsof praat na met FC Groningen trainer Erwin van der Looij. Ben je afgekoeld, want het ook 8-8 uh, kunnen zijn? <laughs> ja, ik uh, ben vrijdag bij uh, Heerenveen-Aijs geweest. Dat was uh, knotsgek, maar volgens mij was deze, uh, deed hij niet van onder. Hoe sta jij hier nu na afloop? Ja, geen gemengde gevoelens, dat is logisch. Ik vond dat we de eerste helft de beste kans hebben gehad. We krijgen wel weer heel makkelijk een goal tegen. En Goet had nog een hele grote kans. Maar ik vind dat wij in de eerste helft de betere kans hadden. zonder goed te voetballen. We hebben te weinig gevoetbald, te weinig gedurfd. En de tweede helft hebben we, vind ik, gewoon matig verdedigd. En uh, veel te veel uh, kansen en goals weggegeven. Aan de andere kant hebben we ook wel heel veel gecreëerd. Dus Zelfs op met negen man hadden we de wedstrijd nog kunnen winnen. Dus dat, ja, dat is bizar. Volgens mij moet je af en toe van dat verdedigen, wat je zelf al uh, matig noemt, gek worden. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Dat is logisch. En daar zijn we eigenlijk de hele tijd al mee bezig. Dat we de balans aan het zoeken zijn. Verdedigen, aanvallen. En verdedigen doe je ook met z'n allen. En nu werden er wel een aantal persoonlijke fouten gemaakt, vond ik. Hè. Die klutsituatie, die laatste. Die hadden we de kans om drie keer weg te werken en dat doen we niet. Aan de andere kant, we moeten er gewoon aan werken om met elkaar beter te gaan verdedigen. Twee minuten uh, draaien, keren, de, kantelen de wedstrijd. En dat zijn de twee minuten waarin twee rode kaarten vallen. Wat uh, vond je daarvan? Ja, nou ja, ik heb de beelden niet gezien. Maar Adeljan, uh, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat hij met opzet iemand geraakt heeft. De jongen die slaat normaal nog geen dood, Dus uh, ik vind het juist omdat hij daar uh, wel uh, iets steviger in mag zijn. En de twee gele kaarten van Timo uh, kan ik niet beoordelen. Maar ik, zeker de eerste was wel terecht. De tweede weet ik niet. Maar het was in ieder geval niet slim van hem. He, als, je, als je al geel hebt en je gaat nog twee keer zo'n duel aan... Ja, dan snap ik wel dat de scheidsom kan geven. Ja, heb je niet gedacht uh, bij Letchert na die eerste gele kaart en de ontsnapping na een overtreding die hij daar vlak na maakt van ik haal hem eraf? Ja, ja absoluut. absoluut. Maar hij ging daarna vrij snel weer in de fout. Dus uh, we hadden eindelijk daar te weinig tijd voor. En uh, aan de andere kant, Timo, die brengt ons voetbal ook wel aan het voetballen vaak van achteruit. Dus uh, ja, daar hebben we een risico mee genomen. En dat, uh, dat pakt uiteindelijk niet goed uit. Het is een wonder dat je nog met een punt staat, eigenlijk gezien die situatie daarna, 9 tegen 11. Ja, Goed uh, speelde dat absoluut niet goed uit. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ze bij Goed in de kleedkamer zitten. En dat ze ook denken van nou, het is nog een wonder dat, ze, dat zij nog niet 3-4 of 3-5 maakten. Ja, want je kan hem nog winnen. Hoe, hoe gek dat ook klinkt. Ja, wij kregen, uh, met negen man hebben we nog een paar uitstekende kansen gehad. Dus een uh, goede invalbeurt van Gennaro en uh, Sivkovic, die een paar keer heel dreigend was. Dus wat dat betreft, ja, ik blijf erbij. Het was Knolschek. Zeg Henry. Uh, ja. Wil jij de doelpuntenmakers nog hebben? Nou, we zijn er nou toch, dus doe ja, maar. 1-0 Kolder, 1-1 Sherry, 2-1 Kolder, 2-2 Adorjan, 3-2 Schenk en 3-3 Zeefuik. Maar doe dan ook nog even de rode kaarten. Ja, maar dat is zo uitgebreid uh, aan de orde geweest. Nou, omdat je aandringt de Hongaar Adorjan in de 68ste minuut direct rood. En twee keer Geel Letchert van FC Groningen. Het is genoteerd. Gerard de Groot kijkt naar de EK-finale van het hockey Duitsland-België. Knotschek wedstrijd tot nu toe. Knotschek althans voor de supporters. 8500 mensen hier op de tribune in Boom. Die hebben het kippenvelmoment al gehad voor het duel. De Belgen staan dan op een rijtje. De armen om de schouders en zingen a cappella het... De Brabantzone, in het Frans. Maar het is voor alle Belgen, alle hockeybelgen die hier aanwezig zijn... en die thuis zitten te kijken. Een kippenvelmoment, ik zei het al. Het uh, stadion is muis en muis stil. En na de laatste woorden ontploft het. 8.500 kelen schreeuwen zich schoor... België moet de Europese titel hier pakken. Maar zover is het nog niet hoor. De eerste helft zit er bijna op, nog 30 seconden, half minuutje dus. Het is 0-0. In een duel dat kwalitatief een beetje tegenvalt. Duitsland speelt, Robert van der Horst zei het net al, zakelijk tegenover België. Hebben verloren in de pool van de Belgen met 2-1. Toen wervelde de Belgische ploeg onder leiding van coach Mark Lammers over het veld. Duitsland liep achter de feiten aan. Toen, maar dat gebeurt nu niet hoor. Er wordt vroeg gestroord, er wordt uh, vroeg aangepakt, de combinaties van de Belgen lukken niet en Duitsland speelt eigenlijk heel simpel en heel makkelijk op weg naar het doelpunt dat net niet komt zeg, want ze krijgen in die laatste paar minuten een paar kansen, ongelooflijke De strafcorner gehad en nu juist weer een kans, die werd gestopt door de doelman van de Belgen Nicolaas Jacob. sorry uh, dat moet ik, uh, dat wordt Goukasov natuurlijk en uh, dat doelpunt gaat dus niet door, België is in de rust aangekomen tegenover Duitsland. Duitsland dat de wedstrijd eigenlijk in handen heeft. En het is nog 0-0 krijgen we dan misschien een Nederlandse winnaar in de Vattenfall Cyclassics, Sebas. Hij moet nog uh, dik 8 kilometer en hij rijdt wel vol door hoor. Nicky Terpstra, de 29-jarige Nederlander die vorig jaar Nederlands kampioen werd in het zuiden van Nederland in Kerkrade. Dat is ook zijn laatste overwinning, maar hij kijkt achterom en dan kijkt hij richting ongeveer 130 man die daar op een meter of 150 achter hem aanrijden. Dat is natuurlijk het peloton. En als ik dat zou zien, dan zou ik onmiddellijk denken, pff, dit heeft geen zin, ook al moet ik nog maar 8,5 kilometer. Maar Terpstra is een echt de prof. Dat is geen verslaggever. Maar een prof. Die legt de armen nog een keer. De handen nog een keer op de remgrepen. Kromt de armen. De mond wagenwijd open. Dat is een teken dat hij aan het afzien is. En stoemt dat zware verzet nog een keertje rond. Maar het peloton. Dat zit echt op een seconde of 10, 15. Meer zal het niet zijn. Een van de ploeggenoten van John Degenkolb Namens de Nederlandse Argos Simano-ploeg. Heeft daar nu de leiding op zich genomen. Radio Shack is aan het werk. Zij hebben een sterke rijder. Een sterke sprinter bij zich. In de persoon van Giacomo. Niet solo de nummer drie van vorig jaar in deze wedstrijd. En dan is het even zoeken naar André Greipel. Even zoeken ook naar de renners van Lotto. Die zijn iets verder weg. En op het moment dat ik dat allemaal vertelt, vertel... zet uh, Nicky Terpstra zich ook recht. En heeft hij in de gaten dat de overwinning er vandaag niet voor hem in zit. Terpstra teruggepakt. Peloton dus nagenoeg compleet. In ieder geval aan de voorkant is er geen uh, rijder meer in de ontsnapping. Ruim 7 kilometer nog te rijden over brede en dan zijn we terug in Hamburg en zal het dus normaal gesproken weer een massasprint worden. Wat snakken ze naar een overwinning bij FC Utrecht, Bas Stigler? Ja, zonder meer, dat uh, moet nog gebeuren in deze competitie. Zover is het vanmiddag ook nog lang niet. 0-0 Utrecht AZ na 18,5 minuut. Utrecht is wel vier hoekschoppen verder, maar nog geen echte kans. Die lijkt er nu te komen, maar Molenga blijkt dan buitenspel te staan... nadat hij het paasje krijgt van Ayoub. Je kan ook zeggen, het paasje is eigenlijk net te laat... want Moulenga ligt zo op volle snelheid dat hij er ook geen kant meer mee uit kon... En zo krijgt AZ gewoon een vrij schop te nemen via de doelman, Esteban. Maar vier corners dus, inmiddels voor FC Utrecht geweest. Maar die hebben eigenlijk allemaal niets opgeleverd. Dat Verbeek er toch niet helemaal gerust op is. Blijkt uit het feit dat hij eigenlijk de hele wedstrijd al langs de lijn staat. En uh, probeert om aanwijzingen te geven waar zijn ploeg daar waar hij ziet dat het niet naar wens verloopt. Terwijl Van der Maron nu de... Verre trap van achteruit van AZ de tribune injaagt. Daar had hij wat zorgvuldig mee om moeten gaan. Want er uh, was toch wel wat meer tijd eigenlijk. Zo krijgt AZ de bal weer terug. Die ligt nu aan de voeten van 4G. De linkervleugelverdediger. Utrecht zet wel druk daar waar het kan. Wil dat ook wel diep op de helft van AZ doen als ze dat toelaat. De ridder geeft nu ook met gebaartjes aan de rest aan dat dat moet gebeuren. Maar dan heeft AZ toch iemand gevonden aan de rechterkant. Met een beetje ruimte. Dat is Berends. Berens Hendriksen. Dat is eigenlijk meer breed dan vooruit. Dan gaat de bal zelfs helemaal terug naar Vuitens, Die hier gelukkig niet wordt uitgefloten na vier jaren trouwe dienst in Utrecht. Die wat dat betreft een keurige... Rantree, eigenlijk mag je zeggen, hier in de Galgwaard maakt. Hij zei het zelf ook mooi. Ik heb vier mooie jaren gehad in Utrecht. En zolang je maar niet naar Ajax gaat, is het allemaal goed hier. En dan waarderen ze het wel. Zo uh, krijgt hij een uh, terugkeer die wel uh, netjes is. Balbezit voor viergever. Twintigste minuut van de wedstrijd loopt inmiddels. AZ doet eigenlijk wat ze ook in de eerste helft met name deden in de wedstrijd in Griekenland. Namelijk denken, we hebben de bal, we spelen uit, het staat 0-0. Kom maar op. En als jullie geen zin hebben, wij hebben het zeker niet. En nou hoorden we vroeger, dan maak je maar zin. Maar dat doen we lekker niet. Want uh, kom maar, probeert Utrecht een beetje uit de tent te lokken. Dat is wel een beetje wat we al eerder hebben gezien. Wuitens dan toch maar een keer. In het kader van, daar maak je maar zin. maakt je zin en komt met een lange opening. Daar loopt viergever dan achteraan. Dat is Link, want die komt nu bij de bal. Nou is de linksbek weg. Kan Utrecht snel eruit komen profiteren als de diepe bal naar de ridder gaat. Maar die wordt vakkundig van de bal gekopt door Matthias Johansson. Komt het gelukje dan toch nog voor de voeten terecht van Moelenga. Moelenga wil langs Wuitens. En uh, Moelenga gaat naar de grond. De scheidsrechter zegt van Siegem niks aan de hand. Geen overtreding gemaakt en doorvoetballen maar. Want nou weet je één ding zeker op voorhand van deze wedstrijd. Dat Wuitens de aanvallers van de FC Utrecht, behalve dan de ridder. goed kent en precies weet wat ze wel en niet doen. 0-0, dat is de stand in een wedstrijd die na 21 minuten toch nog een beetje los moet komen. Vitesse won van FC Twente met 1-0. Doelpunt uh, gemaakt door Havenaar. En Arno Vermeulen praat na met de winnende trainer Peter Bos. Het moet een heerlijk gevoel zijn. Winnen van Twente in deze fase van de competitie. Nou, toch een beetje een moeilijk begin. Ik denk dat je heel erg content bent. Ja, nee, dat is zo. Iedere overwinning is natuurlijk belangrijk. Maar tegen een uh, goed voetballende ploeg... die het tot nu toe erg goed gedaan heeft... Uh, ben je blij dat je wint, dat is waar. Waar heb je deze winst aan te danken? Aan het team. Omdat ik vind dat we met elkaar vanuit de organisatie goed gespeeld hebben. Eerste helft op de manier zoals Vitesse graag wil spelen. Vooruit druk zettend en in balbezit verzorgd voetbalspelend. Kansen creërend. We kwamen het 1-0 voor. In die fase vond ik dat we ook wel de 2-0 hadden moeten maken. En daarna zakken we terug en hebben uiteindelijk... de overwinning op ons standvlees uit het vuur weten te slepen. Ze hebben Tanits en Gutierrez, twee spelers die goed in vorm waren. Die hebben jullie heel goed uit de wedstrijd kunnen houden. Ja. Nou goed, Gutierrez, daar hebben we echt... Ik uh, was de opdracht gegeven om hem voor de voeten te lopen. Niet achter hem te verdedigen, maar juist voor hem te verdedigen. Zodat hij niet de driehoeken kan maken en aan de bal kan komen. Ik vind dat hij dat uitstekend gedaan heeft. En, uh, en Tari is natuurlijk een geval apart. Een van de betere voetballers in de Eredivisie. En uh, die, die, die is ook aardig uh, uit de wedstrijd gehouden. En daarom zeg ik al, het is echt een teamprestatie. Want dat kunnen nooit twee spelers alleen. Daar heb je altijd het team voor nodig. Was het een goal eigenlijk? Uh, heb jij het kunnen zien, de bal wel of niet over de lijn? Vanuit mijn positie niet. Ik heb net bij de collega's mee zitten kijken. Nou, vanuit die cameraposities is dat moeilijk te bepalen. Je zit bij een club nou ja, waar aan- en verkoopbeleid belangrijk is. Eén speler staat op de tribune, corona. Wat gaat er nog meer gebeuren eigenlijk voor het einde van de transferperiode? Corona die gaat niet bij ons spelen, die gaat bij Twente spelen volgens mij. En aan een verkoopbeleid is bij iedere club belangrijk. Dat is niet alleen bij ons, dat is voor iedere club. Uh, ik vind dat het hier nog wel meevalt. Ik had graag al gezien dat we nog wat, wat meer spelers allebei hadden. Je hebt een verlanglijstje, toch? Uh, voor welke posities? Nou, het is, het is niet zozeer dat ik, dat ik hier een verlanglijstje zal opnoemen, maar we hadden vandaag precies 18 man die we bij de selectie konden hebben. En dat is niet breed. We willen voor kwaliteit gaan, dat vinden we het allerbelangrijkste. Kwaliteit kost geld, dus je moet ook kijken wat, wat de mogelijkheden zijn. Maar gelukkig tot 2 september hebben we de tijd en uh, ik hoop dat er nog wel wat gaat gebeuren. Maar het is niet zo dat je zegt van uh, met deze spelers ga ik het seizoen in. Je verwacht toch echt nog wel dat er de komende tien dagen wat gebeurt? Nee, dat verwacht ik wel. Maar goed, als dat niet het geval is, dan ga ik uiteraard met deze spelers het seizoen in. Op weg naar de finish in Hamburg gaan we eerst nog even naar de Vuelta, Gio Lippens. 33,8 kilometer nog te rijden. Voorsprong inmiddels teruggelopen tot 8 minuten. 5 minuten er dus van afgeknabbeld van die hele ruime voorsprong van die drie koplopers. Waarvan ik de namen nog maar één keer zal noemen. Aramendia, Rasmussen en Gregory Henderson. Aramendia, daar weten we van dat hij de betere klimmer is. En dat zal hij dan straks moeten gaan bewijzen in die slotklim van 11 kilometer. Het peloton maakt wel tempo. Het zijn steeds de mannen van Lampre, Ook die van Van soleil zitten goed voor in. Die gaan natuurlijk voor de kansen van Wout Poels. En toch wel Opmerkelijk aan de staart van het peloton. Daar zagen we ze juist Bauke Mollema rijden. Daar zagen we Laurens Stendam rijden. Daar zagen we alle andere mannen eigenlijk, van die Belkin ploeg rijden. Onder andere ook Luis Leon Sanchez die je ook niet moet uitvlakken voor een etappeoverwinning vandaag. Zij rijden voorlopig aan de staart van het peloton. Als ze dat over een kilometer of twintig maar niet meer doen. Want dan is die klim inmiddels begonnen. De slotkilometers van de Vattenfall, zei Classic Sebas... we hebben nog precies drie minuten tot aan de ster. Halen we dat? En twee kilometer te rijden. Dus ik denk dat we dat wel uh, gaan redden. Uh, want het tempo ligt natuurlijk hoog in de straten van Hamburg... waar het wel wat draai en keren is. Nu nog op een mooie, brede baan. Net over de repenbaan, daarna rechts afgeslagen. Maar die laatste kilometer is lastig. Daar wordt die weg ietsje smaller. Er zitten wat flauwe bochten in. Daar moet je echt bij de eerste vijf A10 rijden zitten als sprinter zijnde. Wil je meedoen voor de overwinning misschien wel nog... Uh, dichter naar voren. Dat weet André Grijpel. Werd een keer derde en werd een keer tweede in deze wedstrijd. Maar nu komt Grijpel een beetje in het gedrang. Aan de rechterkant komt Arnaud Maar naar voren. De Maar, de Fransman, winnaar vorig jaar van deze wedstrijd bij twee ploeggenoten in zijn wiel. Grijpel ziet een gaatje. Komt aan de linkerkant nu naar voren. Waar ook Argos, John Dekenkop naar voren uh, aan het loods is. En bijna zitten we in de laatste kilometer. Er zit ook nog een rennen bij van Katusha. Moeilijk te zien of dat... Uh, uh... Uh, uh, de noord Christoff is. Of dat dat Rudiger Zelietje is, de Duitse. En Huzoft komt nu ook nog naar voren. En zo denderen we in het centrum van Hamburg... in de laatste kilometer met Grijpel... in vierde positie. Even schouder aan schouder... met die man van uh, Katushak. Hou het maar eventjes op Alexander Christophe. Want het is een grote, sterke beer van de vent. Ook Petakki zagen we er net nog zitten. Alessandro Petakki teruggekeerd in het Portspaleton... bij uh, Quickstep. En Nu wordt de sprint aangegaan door een van de... Saxo Renners. En waar zit Grijpel? Die zit wel wat ver weg hoor. Ook Denny van Poppel zit er nog prima bij. Van Poppel gaat meesprinten. Net als Dekenkop. Dekenkop. Die gaat nu aan. Daar komt Grijpel aan de buitenkant. Hij werd een keer derde en dan werd een keer tweede. Gaat hij nu winnen? Of wordt het Dekenkop? Dekenkop of Grijpel? Dekenkop of Grijpel? Het wordt John Dekenkop, denk ik. Ja, Dekenkop namens Argo Shimano verslaat André Grijpel. een Duitse winnaar voor een Nederlandse ploeg in de Vattenfall Cyclassics in Hamburg. John Degenkoop wint voor André Grijpel nieuws: De Nederlandse ploeg is op de eerste dag van de wereldkampioenschap Roeien goed begonnen. In Chunju in Zuid-Korea gingen vijf boten door naar de volgende ronde... en bereikten er drie de herkansingen. De boten die hun race wonnen zijn de twee zonder bij de vrouwen... en de lichte dubbel twee en de vier zonder bij de mannen. Het voetbal van deze middag. Afgelopen. Ahead Eagles tegen FC Groningen. 3-3 Feyenoord tegen NAC. Met drie doelpunten van Pelle werd het uiteindelijk 3-1. En Vitesse tegen FC Twente eindigde in 1-0... Bezig sinds half vijf is FC Utrecht tegen AZ. 0-0 staan daar na 27 minuten. We zijn zo meteen terug met het laatste uur van deze middag. Daarin ook het laatste stukje van de tweede etappe in de Vuelta. En de EK-hockeyfinale tussen Duitsland en Spanje. En wie O wie wint de Theo Komen trofee vandaag. Tot zo. Dan kom je tot... Twee dingen. Twee Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen. De prijs wordt hoger, de spelers jonger. Ik heb natuurlijk verschrikkelijk veel transfers gedaan in alle hoeken van de wereld. Voetbalmakelaar Kees Ploegsma beleeft intense dagen, want de transfermarkt sluit bijna. Alleen Romario is wel een van de mooie verhalen. Twee dingen. psv erelid Kees Ploegsma, morgenavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.